In het noordwesten van Nigeria zijn zeker 50 mensen omgekomen bij een gewapende aanval. In een dorp is ook brand gesticht en een onbekend aantal vrouwen en kinderen is ontvoerd. Het noorden van Nigeria komt al jaren met een veiligheidscrisis. Gewapende aanvallen en ontvoeringen voor losgeld komen steeds vaker voor. De beste winterolympiër ooit heeft opnieuw zijn eigen record aangescherpt...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 Het weer in het zuiden, af en toe regen. Vanmiddag wordt het droog en schijnt de zon. Het wordt een graad of 10. Morgenochtend opnieuw regen. S'middags droog en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2... Utrecht richting Amsterdam bij Knoop Holendrecht. Daardoor is de verbindingsweg naar de A9 richting Haardem dicht...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 Van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde Don't You Want Me Baby, de single van The Human Leak, Leak Ken je hem nog, Richard? Ja, zeker. Ja. Uh, leuk plaatje, toch? Ja. Lekker ja. plaatje om mee te beginnen. Lekker, uh, lekker ontspannen, zou moet moeten zeggen. Zeker dat, weten. Ik ben ja. er niet helemaal fan van, dat oh. weet ik eerlijk. Maar okay. uh, het, is, het klinkt wel lekker. Het is uh, wel de bedoeling dat je ontspannen wordt. Ja, ja <hast> dat, uh, dat gebeurt. Nou, goedemiddag uh, trouwens en uh, welkom. Ja, leuk om, uh, om hier weer te zijn. Uh, ja.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 It. Take it to the top, stop. Step down in it. Put your foot where you feel a bit. Take it to the top, stop. You don't want quit. Put your heel where you feel a bit. it to the top, stop. Step down in it. Put your foot where you feel a bit. Dat waren twee hits uh, op een rij hier bij uh, ZFM. Als eerste uh, The Brothers Johnson en Stap. en uh, daarachteraan TLC. En No Scrubs, een lekkere single uit de jaren negentig. En ik hoorde vanmorgen ergens uh, iemand vertellen dat uh, de jeugd van tegenwoordig het ook uh, een leuke plaat vinden. Dus vandaar ook uh, gedraaid, uh, Richard. Heb jij nog wat nieuws? Ja. Oh. Ja, er is best wel veel nieuws. En laten we beginnen met een uh, verkeersmaatregel.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 voor de omloop van Zandvoort... gevolgd door maar liefst, liefst 20.000 hardlopers... tijdens de inmiddels volledig uitverkochte zandvoort circuiren. Dank je wel weer voor het nieuws. Ook na te lezen uiteraard op de ZFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. Je husband is coming. Ja, de Singer van Ray en where is my husband? So er. Ik het weerbericht voor de komende dagen ben er. Ik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 I ken go for that, ga er lekker van genieten. Everybody does say no, no, yeah Ik moet meteen denken aan uh, die single van Weird uh, Jamming. Als ik uh, deze plaat uit uh, Daryl's House uh, hoor, hoor ik Daryl al uh, samen met cee -lo Green en uh, I Can Go for That. Een paar weken terug hadden wij het uh, reset over Zandvoort uh, Jam sessies. Een aantal weken geleden voor het eerst uh, gestart hier in Zandvoort. En elke vrijdagavond tussen 8 en uh, half 10 uh, in uh, pluspunt in Zandvoort, uh, uh, de vierde vrijdag.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 Zonder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 Ja, nou, dat was uh, de kolom uh, van uh, vanmorgen. En uh, ja, Nieuwkoen is uh, uiteraard de vrouw hè, die die kolom uh, gemaakt heeft. Dus uh, ja, dat, dat, is, uh, uh, dat is wel uh, opvallend, zeg maar. Het is allemaal Nieuwkoen, voor de goede orde. Het zijn niet twee uh, verschillende... Nee, het is <laughs> allemaal Nieuwkoen. Ze uh, ja. speelt de Harry, uh, dus, dus zeg, het zeg een maar. Hele... Harry is hij ook, dus het is een hele milde kolom geworden. N ja, zeker. Nou ja, vanavond uh, treedt ze op uh, als... Uh, Cabaretier in gebouw De Krocht vanaf 8 uur. Kijk even op Theater De Krocht of er nog kaarten beschikbaar zijn. De kosten daarvan zijn 18,50 euro, maar dan heb je wel een hele leuke show. Dus uh, gewoon eventjes een uh, kijkje nemen en uh, mogelijk nog even langsgaan daar vanavond. Toch? Zeker. Ja, ik, uh, wat ik al zei, ik heb er op uh, zijn treden bij de opening en dat was echt leuk, uh, leuk om naar te kijken. Dus. Ik kan het echt aanraden. Precies. Dus... En, en Kees van Amstel, de andere ambassadeur... die komt ook binnenkort uh, optreden. Ah, dat houden we in de gaten. En uiteraard uh, vertellen we wanneer Kees... Uh, hier in Theater de Krocht... Uh, ja, dan is hij ambassadeur en uh, hij treedt zelf op. Uh, net als uh, Neil uh, In uh, Gebouw de Krocht is... dan hoor je dat uh, hier op de Zandvoortse radio. Joe de Taxi is de laatste voor drie uur. Graag tot zometeen. Juul Je...